krijgen Trumps tegenstanders om nog uit het Witte Huis. De, Demo de democraten zijn begonnen met een afzettingsprocedure... vanwege de kapitoolbestorming vorige week. De democraten vragen vicepresident Pence om het 25e amendement te gebruiken. Correspondent Lucas Waagmeester legt uit wat dat amendement doet. Het geeft Pence dus de macht om met een meerderheid in het kabinet te besluiten... Trump zijn presidentiële bevoegdheden uit handen te nemen. We weten al vrij zeker dat Pence dat niet gaat doen. In dat geval proberen de democraten Trump... via een impeachment alsnog weg te krijgen. Daar ligt al een pittige tekst voor klaar. Die tekst gaat over ophitsing door de president, over het aanzetten tot geweld dat we woensdag hebben gezien. En er zal ook instaan in die tekst dat de president nu een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Kleine kans trouwens dat dat het haalt, want in de Senaat zijn de republikeinen in de meerderheid. Tegen een jongen van 17 uit het Overijsselse nieuw Leusen is twee jaar jeugdgevangenis geëist. De jongen stak twee jaar geleden het huis van zijn ouders in brand terwijl ze lagen te slapen. Zijn broer kwam daarbij om. Een beveiligingsbedrijf in Middelburg wil medewerkers een bonus van 100 euro geven als ze een coronavaccin halen. Het bedrijf mag personeel niet dwingen, maar omdat beveiligers extra risico lopen moedigt de directeur het wel aan. Het is belangrijk voor ons personeel. We willen graag dat die gezond blijft. Ten tweede is het belangrijk voor ons bedrijf. We hebben minder ziekte, dus minder uitval. Ja, jonge mensen zijn nog lang niet aan de beurt voor een coronavaccin, maar in België is al een klein beginnetje gemaakt. Daar krijgt deze week de eerste tiener het vaccin. Het is Jente van 17. Hij krijgt het niet omdat hij jong is, maar omdat hij in de zorg werkt vroegen naar mij van, ja, Jente, wil je een vaccin krijgen? Toen heb ik er een beetje over nagedacht en de voor- en nadelen afgewogen Ik hoor van allerlei hoeken en kanten van, het vaccin is gevaarlijk, je kan eraan doodgaan. Maar die zijn eigenlijk allemaal niet waar. Dus daarmee wil ik graag het vaccin krijgen om te laten zien van, kijk jongens, het is niet gevaarlijk. Jente neemt de prik niet alleen voor zichzelf. Ook voor de bewoners van de rusthuizen, omdat zij het verdienen om de kinderen kunnen vol met je nauwer contact te krijgen. Want ze zitten al maanden opgesloten, wat eigenlijk heel triest is. Alle andere tieners moeten nog even wachten op het vaccin. Die zijn, net als in Nederland, pas tegen de zomer aan de beurt. Het weer nog bewolkt en op steeds meer plaatsen regen vanavond. Het is rond de 5, 6 graden. Morgen vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 See the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 nog hebben gebeld in de derde uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf daarvoor hoorde je The One That Got Away van Stevie May Robin zo dadelijk gaan we praten met Emmy, want zij heeft nieuw werk uitgebracht dit dateert nog van ergens in 2020 toen ze haar debuutalbum heeft uitgebracht, namelijk Power Woman en dat is ook het gelijke titelnummer daarvan got your hand in my hand, I got your lips on my skin Got your love on my mind, I think that everybody can win Your presence is hard to get, but you are what I want Tonight you're going home with me, with me, uh-uh-oh Oh yeah!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 Uh, en maak er daarna een, een, een songtekst van, weet je wel. Mm -hmm. uh, dus dat je ook meer gaat kijken naar echt op opdracht schrijven. Oké. Okay, okay. Dus dat probeer ik ook wel te doen. Ja. En, en deze opdrachten die je nu jezelf hebt opgelegd... heeft dat dan weer te maken met de, de situatie waarin we leven? Want als ik naar die titel kijk, On Hold, die gaan ja. we zo laten horen. Want dat is je nieuwe single die er morgen aan zit te komen. Wij mogen hem al draaien, maar uh, ja. heeft, dat er, heeft dat er mee te maken? Die uh,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 Ja, hartstikke leuk. Oké, okay, daar komt-ie, Emmy, met On Home. We'll I'm right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 it has to come from me somehow Ooh.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 This road I chose this path.